10 uur, dit is Radio 1, met Sven Kokkelman. Sociale diensten buitengrond buitengewoon kritisch op het sociaal akkoord... dat zometeen over een kwartier in debat gaat. In Den Haag in de Tweede Kamer is nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. In Groningen is een onafhankelijk ombudsman aangesteld voor de gaswinning. Het is voormalig burgemeester Leendert Klaassen. Hij gaat toezicht houden op de schadeclaims, zegt hij. Uh, Kijken of daar ook uh, nog hobbels zijn of problemen die worden op, moeten worden opgelost. Of er in de procedure verbeteringen kunnen worden aangebracht. Kortom, een soort onafhankelijk toezicht op de, de schadeafhandeling. Uh, omdat er natuurlijk heel veel klachten zijn en het een hele grote impact heeft in ons gebied. De gaswinning veroorzaakt kleine aardbevingen in het gebied. De ombudsman moet nauw contact onderhouden met de NAM. Minister Kamp van Economische Zaken had vorige maand aangekondigd... dat er zo'n ombudsman zou worden aangesteld. Klaassen was burgemeester van de Groningse gemeenten Midwolde en Zuidhorn... en zit nu in het college van bestuur van Stende Hogeschool in Leerwarden. In Londen wordt vandaag oud-premier Margaret Thatcher gecremeerd. Over een uur gaat het lichaam van de Iron Lady richting St. Paul's Cathedral. Dan begint om 12 uur Nederlandse tijd de openbare dienst. Er zijn hoge gasten bij uit binnen- en buitenland. Correspondent Arjen van der Horst. Zelfs de Queen, zeer uitzonderlijk, zal aanwezig zijn. En er is protest. De politie heeft toestemming gegeven voor stil protest langs de route. Maar ook elders in Londen en andere delen van het land... zullen we demonstraties en straatfeesten zien. In de stad zijn meer dan 4000 agenten ingezet. Vanavond wordt Thatcher in kleine kring gekremeerd... en bijgezet bij haar man Dennis. Er zijn vorige maand opnieuw minder auto's verkocht. Volgens de Europese brancheorganisatie van autoverkopers... zijn in de Europese Unie ruim 10% minder auto's verkocht dan een jaar geleden. In Nederland werden er vorige maand bijna 36.000 verkocht. Bijna een derde minder dan een jaar geleden. De minste auto's werden verkocht op Cyprus. Daar kelderde de verkoop met bijna 60%. De grote bierbrouwers en frisdrankfabrikanten willen dat er niet naar schaliegas wordt geboord... zolang onduidelijk is of daardoor grondwater wordt aangetast. De bedrijven willen eerst veiligheidsgaranties krijgen. Grondwater is het belangrijkste ingrediënt voor bier, zeggen de gezamenlijke bierbrouwers. Ze vinden het, net als frisdrankfabrikanten, van groot belang dat het grondwater beschermd wordt. Vorige week waarschuwde waterbedrijf zal dat bij boringen naar schaliegas... de drinkwatervoorraden onherstelbaar verontreinigd kunnen raken. Zo'n 400 huishoudens die in een huis onder een hoogspanningslijn wonen... worden uitgekocht. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat het Rijk deze maatregel betaalt... en dat er 140 miljoen euro mee gemoeid is. Gezien de huidige economische situatie geldt de uitkoop pas vanaf 2017. Kamp wil verder dat bestaande hoogspanningslijnen... zoveel mogelijk onder de grond worden gebracht. In Duitsland hebben meer dan duizend postbodes het werk neergelegd. De medewerkers van Deutsche Post eisen een loonsverhoging van 6 procent... De staking werd uitgeroepen nadat een tweede onderhandelingsronde... tussen Deutsche Post en de vakbond niets had opgeleverd. Volgens de bond blijven er in sommige delen van Duitsland... miljoenen brieven en pakketten liggen. Het weer nog wolkenvelden, soms ook wat zon. Vanmiddag en vanavond valt in de noordelijke provincies wat lichte regen. Het wordt zacht, met maximaal van 15 graden op de wadden... tot 21 graden in het zuiden. Komende nacht en morgenochtend valt er wat regen. Daarna wordt het weer zonnig. Het gaat morgen wel harder waaien en het wordt een stuk kouder. Zometeen, sociale diensten kritisch op het sociaal akkoord. Dat zometeen onderwerp van debat is in de Tweede Kamer over een minuut of tien. Blijf luisteren, want we gaan zo verder bij de Karel. Denk je aan een grote website. Dan eindigt die op dotcom. Logisch toch. Want dat is dus standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your hosting. Nu voor maar 7 euro. Yourhosting.nl.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Van Kokkelman. Kritiek van sociale dienst op het sociale akkoord. Dierentuinen in de oorlog. De 100 zwaarste psychiatrische patiënten in Utrecht leren weer in de maatschappij te functioneren. En dat is een hele opgave. Hij wil dus niet met andere mensen in aanraking komen. Want als ze overkeerd verkeerd kijken, dan krijgt hij de neiging om erop te slaan. En het ochtendhumeur van Koos Postema. het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Een revolutie, dat sociaal akkoord. Maar de vraag is of die revolutie goed uitpakt, zeggen de sociale diensten in Nederland. Het probleem zit hem in het aan het werk krijgen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. René Paas, goedemorgen. Goedemorgen. De voorzitter van de Managers Club van Sociale Diensten, Divosa, zal ik maar zeggen. In een vorig leven voorzitter van het CNV, had u ja, dit de... sociaal akkoord afgesloten? Ah, dat weet je nooit. En het is uh, sowieso altijd akelig weet je om... Dat wel. Nee, dat weet je niet. Want je kent niet precies de setting waar ze in zitten. Wat ik wel weet, is dat er aan de Bezuidenhoutseweg... een enorme druk ontstaat op partijen... om akkoord te gaan met een totaalpakket. Bezuidenhoutseweg, daar zit het gebouw ja, daar de zit de Ja, En uh, daar wordt eindeloos vergaderd. Ik zag ook dat er vergaderd werd bij het CNV. Dus zo'n sociaal akkoord heeft een draagtijd van maanden. Ja. En uh, uiteindelijk ligt er een pakket... waar iedereen wel iets in kan ontdekken dat hij niet mooi vindt. En dat hebt u ook gedaan. Ja. Want wat vindt u er niet mooi aan? Nou ja, als je, als je ervan uitgaat dat het sociaal akkoord wordt gesloten om meer mensen aan het werk te krijgen... dan heb je precies wat de leden van Divosa, ambtenaren bij sociale diensten, drijven. Ja. Die willen heel graag dat dat gebeurt. Mensen aan het werk krijgen. Ja, en ik denk dat als je kritisch kijkt naar het sociaal akkoord, dat dat daarvoor niet gaat helpen. Er zijn drie redenen voor. Dus de basis van het sociaal akkoord ontbreekt al, om te beginnen. Ja, ergens aan het voeteneind van het sociale akkoord... dat heeft niet heel veel nieuws gehaald... zie je dat er een enorme verbouwing aan de gang is... waarin eigenlijk alles wat erop is gericht... om mensen die nu met een uitkering thuis zitten... mensen die een handicap hebben, om die aan het werk te krijgen... dat dat compleet op de schop gaat. En, uh, maar daar moeten we even voor uitleggen hoe het nu is geregeld. We hebben nu uh, erg veel last van een systeem... waarin als je te weinig verdient om je baas het vertrouwen te geven... dat je je geld waard bent... Ja. Om daar een beetje geld bij te leggen. Soms zit je in het in de sociale werkplaats, het SW-bedrijf. Ja. Uh, en dan uh, regelt de staat subsidie. Ja. Soms ben je een jong gehandicapte... En dan kan het UWV-subsidie voor je regelen. Ja. Soms zit je in de bijstand en dan kan de gemeente subsidie voor je regelen. Maar in al die gevallen geldt dat als er niemand geld bij ligt, dat je dat dan geen werkgever je wil hebben, tenzij die een heel groot hart heeft. Ja. En wat gaat er nu veranderen? Nou, we waren heel druk op weg om die drie regelingen op één bult te gooien... en te zeggen, werkgevers worden gek van ons. Die ja. zijn hoogstens goed in één regeling tegelijk. Ja. Die krijgen de hele tijd vertegenwoordigers. Van dan weer de ene gemeente, dan de andere, dan de sociale werkplaats, dan het UWV. Ja. Die steeds weer proberen hun klanten bij hen te pushen. Ja. En die zeggen, doe ons dat niet aan, maar ja. maak... Regeling. Daar zijn we nu jaren mee bezig. Die regeling die was er dus. Nou, ligt de, ongeveer. de wet die hem draagt ligt nu bij de Raad van State. We zijn behoorlijk dichtbij. En de, vorige, de voorganger van die wet, de wet ja. werken naar vermogen, was al ongeveer door de Kamer. Goed, dan, dan nu terug naar het sociaal akkoord. Want daar is afgesproken dat er 35 werkbedrijven komen, dus dat laten we zeggen in de regio geplaatst, met een tripartiet bestuur. Dus werkgevers, werknemers en de overheid. Was de les uit het verleden niet dat tripartiet bestuur altijd dreigde mislukken? Er zijn nogal wat mensen die met hoofdpijn terugdenken aan uh, de, het laatste, de laatste tien jaar van de vorige eeuw. Waarin dat gebeurde. Ja. Waarin uh, vertegenwoordigers van vakbonden, van werkgevers en van de overheid... Op allerlei, uh, in allerlei regionale besturen voor de arbeidsvoorziening zaten. Ja. De evaluaties waren vernietigend. Er is een parlementaire enquête aangeweid en er is gezegd... zo moeten we het nooit meer doen. Maar zijn de dames en heren eh, aan de bezuitinghoudseweg... zoals u soms eh, omschrijft, dat dan vergeten? Ik denk dat het wel pijn heeft gedaan. Dat, eh, dat sociale partners van een deel van hun functie zijn, eh, zijn beroofd in die tijd. Ja. En eh, dat werkgevers en werknemers zeggen... wij willen bij delen van eh, het aanwerk brengen van mensen... willen we dichter betrokken zijn. Ah. Voor zover het gaat over de WW... Ja vind ik dat volstrekt logisch. Ja. Maar als je praat over de bijstand en nog een paar andere dingen... Ja. zou ik graag willen dat werkgevers ja. zich er meer mee bemoeien... Ja. Uh, dat ze actief zijn in uh, het beschrijven van de voorwaarden... waaronder en het soort dienstverlening dat ze willen hebben. Ja. Maar als je zegt uiteindelijk zijn gemeenten financieel verantwoordelijk... Ja. laat gemeenten dan ook aan het sturen. Juist, en dat gebeurt nu niet, want het zijn 35 werkbedrijven. Dus even resumerend, uw kritiek is... het sociaal akkoord zou, er moeten, uh, zou ertoe moeten dienen... dat meer mensen met name aan de onderkant van de samenleving aan het werk gaan. Ja. Daar is dat in uw ogen voor bedoeld. Ja. En de maatregelen die zijn genomen werken averechts. De maatregelen die, die nu op papier staan in een 40-pagina's-stellend document... Ja. die wekken bij mij niet het vertrouwen dat het beter is dan wat er nu in voorbereid. is. Nee, sterker nog, u denkt dat het misgaat. Ik denk dat het heel ingewikkeld is. Dat is, dat is het eerste wat diverse leden doen. He. Dat ja. zijn ambtenaren. Dus ja. wat voor regelingen de politiek ook maakt... Ze zullen altijd bereid zijn, en ook, eh, dat is een natuurlijke neiging... proberen daar het beste van te maken. Ja. Maar onze eerste reflex is ook altijd ja. dat als er iets bedacht wordt... dat je dan denkt, zouden wij hier een succes van kunnen maken? En eh, ja, het is een enorme verwouwing met eh, geweldige problemen... zoals het er nu naar uitziet. Nou zei de vicepremier Lodewijk Asscher, tevens minister van Sociale Zaken... dus ook, eh, laten we zeggen, de eerste politiek aanspreekbare... los van de premier bij zo'n sociaal akkoord. Die zei, het is niet in beton gegoten. Denkt u dat hier nog aan gesleuteld gaat worden? Hij zei eerst dat het dat wel was en dan dat gelukkig terug. En ja. als, je, als je nu om je heen kijkt, ja. ziet wie er allemaal nog niet willen tekenen bij het kruisje, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we even kijken wat zit erin. Ja. En hoe kunnen we Nederland verder helpen? Want daar was het geloof ik voor bedoeld. Tekenen bij het kruisje, dat is uh, een, een, een politiek gevoelige uitspraak trouwens ook, want dat is namelijk hoe de VVD-fractie denkt over uh, dit sociaal akkoord, namelijk ze mochten niet meepraten, ze kregen het voorgelegd en ze mochten alleen maar tekenen bij het kruisje en de vraag is of die VVD-fractie dus nog lastig gaat doen in het debat dat over drie minuten, als ze tenminste op tijd beginnen, uh, van start gaat in uh, Den Haag, in de grote zaal van de Tweede Kamer. Joost Vullings, NOS-collega, goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Valt hier nog iets aan te sleutelen? Er valt er nog, een, denk ik wel, een hele hoop aan te sleutelen, maar dat zal, dat zal vandaag niet gebeuren ik denk een hele hoop fracties uh, uh, heel veel vragen vooral hebben. En daar willen ze antwoorden op hebben. En heel veel antwoorden kunnen ook nog niet gegeven worden. Want ja, er zijn ook een hoop vragen van... wat betekent dit voor de werkgelegenheid? Nou, het wordt allemaal ooit een keer doorgerekend door het CPB in juni. Dus dat duurt allemaal nog een tijdje. Maar goed, uiteindelijk zullen fracties... Uh, uh, ik verwacht dat geen enkele fractie zegt van... nou, wij steunen het hele akkoord. Dus alle niet fractie, één? Nee, niet één. Bedoel, de PVV zegt, wij steunen het niet in zijn geheel. En ik vermoed dat de rest gaat zeggen van... nou, er zitten goede dingen in en slechte dingen. En als het kabinet geluk heeft, dan laten ze al een beetje doorschemeren... wat ze goed vinden en wat ze minder goed vinden. Ja. Maar ik denk dat de conclusie van dit uh, debat wordt van... ja, het kabinet moet maar gewoon beginnen met het sociaal akkoord... en die voorstellen naar de Kamer brengen. Ja, en dan moeten ze iedere keer maar afwachten welke partij er meedoet Maar dan is er toch geen sociaal akkoord meer? Nou, er is een sociaal akkoord tussen het kabinet en de werkgevers en de werknemers. Ja, maar goed, dat moet vervolgens natuurlijk geëffectueerd worden, ja. zoals dat heet. En als dat vervolgens geen meerderheid voor dan dondert de hele zaak toch uit elkaar, of niet? Nou ja, ik denk dat als je, als je gewoon kijkt, uh, uh, uiteindelijk zit het sociaal akkoord zo in elkaar, dat er voorstellen zijn die door de SP uh, gesteund kunnen worden. Dus ja. de SP gaat ook nu uh, meedoen aan het spel van, van wetsvoorstellen uh, uh, steunen. Ja, daar was dat punt van de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt waar René Paas het net over had. Misschien nog wel een uh, puntje waar de SP wel iets wil rep gaan repareren, misschien, of niet? Ja, nou ja, nee, zo, in dat soort details wordt hier nog niet eens gesproken. De SP is wel heel blij... met alles wat is afgesproken rond het flexwerk. Dat dat allemaal wat... Ja. Dat, dat vonden ze een beetje doorgestoken. En een deurlijn van tafel, dus ook ja, heel belangrijk. dat, dat soort zaken. Ja. Nou, daar is de SP heel blij mee. Dus dat gaat de SP zijn. Dus ik denk dat uiteindelijk... misschien wel voor het hele uh, sociale akkoord er wel steun is. Maar dat gaat het kabinet na vandaag niet weten. Nee. Dus het blijft wat dat betreft. Het kabinet moet heel veel weer los akkoorden gaan sluiten. En als partijen dan eisen hebben, wat mij heel logisch lijkt... dan gaan er dingen veranderen. Ja. ja en die veranderingen moeten wel allemaal bij elkaar passen. Want als je de ene keer zaken doet met de SP, die ja. hebben bepaalde eisen. Maar D66 heeft ongetwijfeld dan weer andere eisen. Ja, en dus krijg je een soort van gordiaanse knoop. Maar ja. dat is er wel uh, te doen gebruikelijk bij dit soort onderwerpen in Den Haag. Uh, de vraag is natuurlijk ook hoe die VVD-fractie gaat reageren. Want die hebben al aangegeven dat ze ontstemd waren... omdat ze alleen maar bij het kruisje mochten tekenen. Nou ja, enkele mensen in de, in de Telegraaf gaven dat aan. Maar, uh, maar goed, oh ja. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Halbe Zelstra heeft natuurlijk wel uh, zondag... De fractievoorzitter. Ja. De, de, de fractievoorzitter van de VVD heeft uh, bij even Jinnik op zondag... natuurlijk wel gezegd van ja, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat die bezuinigingen niet door hoeven te gaan nee. in het najaar. Nee. Kijk, dat was natuurlijk wel even een tikkie terug aan de premier. Maar goed, dat mag ook. Hè. Dat heet dualisme, geloof ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Kijk, ze zijn er natuurlijk niet Zien blij mee. de premier mee. dat ook zo? Uh, ik denk, ja, nou, de premier heeft een redelijk groot incasseringsvermogen. Ik denk dat ja. hij dat wel zo ziet. Maar goed, ja. ik, ik merkte ja, wel in Halbe Zelstra... Een dat, hoe hij het uitspraak, dat er wel enige irritatie achter, achter zat. Ja. Maar goed, bedoel, uh, op hoofdlijnen zijn ze het eens. Ik bedoel, uh, uh, Halbe Zelstra en zijn fractie steunen wel uh, het sociaal akkoord. En ja. steunen dan toch ook maar voorlopig dat die bezuinigingen van tafel zijn. Maar goed, uh, uiteindelijk komen die bezuinigingen weer terug... als er toch bezuinigd moet worden. En Halbe Zelstra denkt zeker te weten... Dat het gaat gebeuren. Ja. En de premier is een stuk optimistischer. Nou, daarover. Dus over het, het voorspellen van de toekomst hebben ze een meningsverschil. Nou, als het daarbij blijft, nou, dan komen de twee heren daar wel mee weg. Het is kwart over tien, Joost. Het debat gaat beginnen. Jij gaat dat volgen. Wie is de eerste spreker? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik me eigenlijk niet in verdiept? Oh. Ik, ik denk, eh, nou, normaal gesproken, is dat de leider van de oppositie. Dus ik ga ervan uit dat het Geert Wilders is. Maar het debat is aangevraagd door Alexander Pechtelt. En soms begint een debat weer met de aanvragen van het debat. Nou, Goed. spannend. Ik ga het afwachten. De eerste spreker is in ieder geval kritisch. Joost we horen je zo meteen terug op deze zender. Dank je wel voor dit moment. Nog even snel terug naar René Paas. Als je dit nou hoort, of als u dit nou hoort... Uh, de, de reacties van, van, van al die fracties in de Tweede Kamer. Uw punt wordt waarschijnlijk vandaag niet gerepareerd... omdat het veel te technisch is. Het gaat om de politieke hoofdlijnen. Nou, vandaag is uh, volgens mij fractievoorzittersdag. Ja. Daarna zijn er allerlei fractiespecialisten. En ja. die moeten, denk ik, hè, als het niet in beton is gegoten... dan moeten die goed nadenken... of uh, iets, iets dat door werkgevers, werknemers en gemeenten moet worden bestuurd. Ja. Dat alle risico's bij de gemeente legt zonder dat ze het volledige stuur in handen hebben. Ja. Maar vooral dat weer een nieuw eiland maakt ja. voor mensen die arbeidsgehandicapt zijn. Ja. En, en, en waarvan de toegang wordt bewaakt en waar je een wachtlijst bij krijgt. Ja. Of dat nou een aanwinst is om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. En ik denk van niet, dus we moeten nog een hoop praten. Korte slotvraag. Uw vrouw is uh, voorzitter van het CDA. Hebt u haar gisteravond in bed nog gezegd? Zorg eens even dat die Eerste Kamerfractie tegenstemt. We hadden het in bed over andere dingen. Uh, Waarover? En, en we zeggen meestal niet tegen elkaar. Zorg ervoor dat die of die zo en zo gaat stemmen. Maar ik deel wel mijn zorgen. En ze weet dit absoluut. René Paas, voorzitter van Divoza. Ik dank u zeer. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen.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 Ze beginnen elke dag, dames en heren, met het oplezen van de namen... van de ongeveer 100 cliënten die onder hun hoede vallen. Het Forensisch ACT, dat is een speciaal team voor hulpverlening... aan de moeilijkste psychiatrische patiënten. En dat probeert zo grip te houden op mensen die op zijn zachtst gezegd... grillig gedrag vertonen. Nee, daaronder. De, de die, MA? Ja, die. De nieuwe Emma. Uh, Ellen hier is daar, heeft cliënt gesproken, samen met collega Gabri... Misschien ja. dat je daar zelf wat over wil vertellen? Ja, regressering, de verwijspartij. Het forensische ACT-team begint elke dag met het oplezen van de namen van alle cliënten. Uh, het is een jongen die uh, veel in huis zit. Hij woont, nog, of hij woont weer bij zijn ouders, moet ik zeggen. Hij is bang voor zijn uh, controleverlies, wat hij in het verleden vaak heeft, uh, last heeft van heeft gehad. Hij wil dus niet met andere mensen in aanraking komen, want als ze overkeerd kijken, dan krijgt hij een neiging om erop te slaan. Ik denk dat hij wel wat psychiatrische ondersteuning kan gebruiken. Vandaar dat ze verwijzen naar ons en niet naar Centrum Mali. Een aantal namen van de lijst heb ik de afgelopen dagen ontmoet. De een zit in een hospus van het leger des Heils. De ander woont in een normaal appartement. Allemaal zijn ze flink ontspoord. Uh, er is nooit goede diagnostiek gedaan. Dus er is een vraag aan ons of wij diagnostiek willen doen. En goed kijken wat hij nodig heeft aan ondersteuning om het te redden in de maatschappij. Degene die hun geestelijke toestand beoordeelt, is de psychiater van het team. Um, ik ben Laura van Goor, ik ben psychiater bij het forensisch ACT-team. Ja. Hoe groot is het team eigenlijk precies? Een Psychiater, een arts, maatschappelijk werk, ervaringsdeskundige... sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Met acht man of soms iets minder als er niet iedereen er is... nemen jullie die hele lijst door van bijna honderd namen. Ja. Hè? Waarom moet dat elke dag? Omdat het een groep mensen zijn waar um, het leven niet van dag tot dag vanzelfsprekend is. Dus iedere dag kan er wat gebeuren en kan de wereld er ineens weer heel anders uitzien als dat je gisteren van plan was. Dus er zit een hele hoop onvoorspelbaarheid in. En dat betekent ook dat je heel goed moet afstemmen, zowel met de patiënten. Ik ben dokter, dus vandaar dat ik het over patiënten heb niet cliënten. Um, maar moet je afstemmen met je patiënten, van he, hoe gaat het. Maar moet je onderling ook heel nauw contact houden met eventueel woonbegeleiding, maar dat kan ook een wijkagent zijn... dat kan een sociale dienst zijn, dat kan een bewindvoerder zijn... om te zorgen dat het leven niet in een chaos uh, belandt. En ook om aan, aan een project te werken van hoe kan je zorgen... dat die negatieve spiraal waar deze mensen al heel lang in zitten vaak... dat je die negatieve spiraal los gaat laten. Dat je gaat zoeken van nou wat zijn de mogelijkheden... hoe kan je nou die patronen allemaal doorbreken... en hoe kan je zorgen dat het leven weer een beetje licht gaat krijgen. Hoe vaak bent u daar als team succesvol in? Of kijkt u nu al heel lang naar dezelfde serie namen... die elke dag worden opgelezen? Nee, dat is verbazingwekkend hoe um, uh, de, de, de namen niet heel lang blijven. Want ik, ik ben hier ook begonnen met het idee van... je moet een lange adem hebben. Het zijn mensen met buitenproportioneel veel ellende in hun leven. Um, dus je moet ook verwachten dat dat niet in één keer anders zal zijn. Dus je moet een lange adem hebben. Maar desondanks zie je soms heel snel al dat dingen in beweging komen. En dat er perspectief komt en dat mensen doorstromen vaak. Soms is het terug naar de huisarts, soms is het terug naar de maatschappij. Soms is het ook naar teams waar de zorg wat minder zwaar is of wat minder intensief is. Maar welk percentage zal zijn hele leven lang zorg nodig houden? Nee, ja, dat weten we niet. Vroeger dachten we, en was het idee van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening... zo noemen we deze groep in Nederland, de EPA, patiëntengroep... dat je die levenslang moest behandelen. Die moest je in zorg nemen, die moest je levenslang behandelen. Nu gaan we steeds meer kijken, van, Ja, dat is ook stigmatiserend. Maar je gaat naar herstel, je gaat naar resocialisatie. Dus, ja, maar wat... misschien is er niet altijd herstel mogelijk. Nee, soms niet. Is het dan niet ook heel veel verloren energie en misschien ook wel geld? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. De vraag is wat je doel is. Wil je als doel dat iemand geen stemmen meer hoort... Ja, dan, dan wordt het soms moeilijk, want soms zijn stemmen... horen bijvoorbeeld heel therapieresistent. Wat je wil, en dat, dat slagingspercentage is redelijk hoog... is dat je mensen handvatten geeft. Handvatten om zonder de GGZ, zonder dokters, zonder dingen... hun leven te leiden op een manier waarop ze dat zelf willen. Dus je geeft mensen tools en op een gegeven moment kan je ook zeggen... nou ja, we hebben je de tools gegeven. Het gaat niet lukken, dan moeten we er ook niet meer geld in pompen... Dan dat je wil. U zoomer gaat weer, hoe moet stand-by blijven, want er gebeurt heel veel ook weer vandaag, he, in dit gebouw en buiten het gebouw. Ik moet even opnemen. Ja, laat ik me hoor. Hi. In de komende afleveringen praat ik nog verder met de psychiater. En morgen ben ik ook weer op bezoek bij een van de cliënten thuis. Dus eigenlijk iedere, iedere contact met de mens, dat betekent voor mij zweet. Ja. Ook dit interview? Ook kassa, kassiersje. Dat dus morgen in een nieuwe bijdrage van Hans-Jaap Medes. en vragen en opmerkingen zijn welkom via de caro. Goedemorgen Nederland, het is het adres. Straks ruim 200 onderduikers verschuilden zich tijdens de oorlog in dierentuinen. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Koos Postma. Wij mogen niet somber zijn van Mark Rutte. Toen Ferry Mingelen van de NOS hem interviewde... sprong hij als een dik advocaat uit de dugout om Ferry toe te roepen... niet somber te zijn en ook niet somber te kijken. Nou is Ferry Mingelen terecht nooit toegelaten tot de stand-up comedians in ons land. Maar Ferry deed als gewoonlijk erg zijn best om Mark Rutte erop te wijzen... dat er van het regeerakkoord Rutte-Samsom niets over is. Ferry had nog iets verder kunnen gaan, want zie... De regering van ons land is nu gewoon in handen van Wientjes en Heerts... die in vakbondskringen al heerst, wordt genoemd. Zij sloten een akkoord dat door Rutte werd besprongen... alsof het een reddingsboei was. Een akkoord dat vooral op uitstel van nodige hervormingen is gericht. Zo liggen er twee akkoorden in dit land die voorlopig niets oplossen. En Mark maar blij doen. En roepen dat we niet somber moeten doen... maar onze spaarcenten uit moeten geven. Dan groeit de economie en dan hoeven we in augustus niet nog meer te bezuinigen. Blij je Mark. Maar zijn politieke vriend Halbe Zeilstra, waarschuwt al voor al die voorbaardige vreugde... In augustus. En halbe komt uit Weststelling Werf, waar elke cent tweemaal, wat zeg ik, drie maal wordt omgedraaid voordat hij wordt uitgegeven. Laten we dan nou maar gewoon proberen om moedeloos voorwaarts te gaan, zoals Peter Knechtjes vroeger zei. En Mark Rutte raad ik aan een boekje van Remco Kamper te lezen uit 1985. Het heet Sombermans Actie. Het geeft een mooi tijdsbeeld van toen, maar eigenlijk ook van nu. Lees het, Mark. Je hebt tot augustus toch weinig te doen. En daarna kan je misschien voorgoed thuis blijven. En maar lachen. Koos Postma, morgen. Het ochtendhumeur van Henk Spaat. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De oud-directeur van Artis nu, Maarten Frankenhuis. Die heeft onderzoek gedaan naar dierentuinen in de oorlog. En vandaag verschijnt het resultaat. Overleven in de dierentuin, de oorlogsjaren van Artis en andere parken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uh, het meest uh, bijzondere dat u hebt ontdekt eigenlijk in de zoektocht naar dat verleden? Nou, een van de meest bijzondere ontdekkingen was wel uh, dat op een gegeven ogenblik de toenmalige bestuursvoorzitter Robert May, directeur van Liepman in Co., waar later de roofbank Liro uit ontstaan is, ja. die, uh, die staat op een handgeschreven politierapport. waarin hij met zijn broer en schoonzuster zelfmoord heeft gepleegd door het innemen van Kali... Agent Liefting schrijft dat rapport. Wordt, de dood wordt geconstateerd door dokter Del Prat, huisarts. En twee getuigen zetten er ook hun krabbel onder. Ja. Maar het bijzondere is dat uh, Robert May na zijn administratieve dood... nog twee bestuursvergaderingen van Artes heeft geleid. Als Joods bestuurder. En uh, vervolgens, zoals dat eufemistisch wordt gesteld in de notulen... Uh, door de omstandigheden gedwongen afscheid heeft moeten nemen. Juist. En wat Robert Mee heeft maar... pas in 1962 overleden. En waar heeft hij in, tijdens de oorlogsjaren gezeten? Dan? Hij heeft gewoon in zijn eigen huis gezeten aan de Laressestraat. En had een auto met chauffeur. Een chauffeur die heette Berend, was een NSB'er. En waarschijnlijk is het zo dat de... Dat beschrijf ik ook in dat boekje, dat de de verwalter, de door de Duitsers aangestelde zaakwaarnemer in Liepman-Rosenthal, Alfred Flesje. Ja. dat hij eigenlijk nog voortdurend uh, hulp, raad, advies nodig had van Robert May. Juist. En Artis is de hele uh, oorlog open geweest, hè? Ja, het is eigenlijk maar één dag gesloten geweest. En dat was in, uh, in 42, uh, zomer 42... toen is er een geallieerd bombardement geweest... op het spoorweg achter Artis... Ja daar stond uh, een aantal groot aantal wagons beladen met, uh, met vlak vloek met zoeklichten en zo, geallieerd bombardement op geweest... en heel veel afzwaaiers hebben ook de artisgebouwen bereikt... op een meter of 40, 50 afstand. Yes, en toen was de dierentuin dicht, maar, maar de rest van de oorlogsjaren open. Altijd hebben al open die gelicht. dieren het overleefd? Want ik kan me voorstellen dat met name in de hongerwinter... dat mensen toch op zoek waren naar alles wat eetbaar was. Ik bedoel, de vader van de kat van de buren... die plotseling <lacht> ergens in de, in de pan van de, van de andere buren verdween. Ja. Die, die zijn legio, dus zijn alle, ja. alle, alle dieren gewoon netjes in hun hok gebleven? Nou, de, de, de, eerste, de eerste paar oorlogsjaren kreeg artis het is nog ruime toewijzingen van de bezetter. Om, als het ging om voedingsstoffen en voedingsmiddelen en brandstoffen. Maar de laatste twee oorlogsjaren was het knijpen. Toen begonnen de voorraden op te raken. En werd er dus uh, grootschalig uh, gras gemaaid. En takken gerooid in de plantsoenen, de perken, Amsterdamse bos, begraafplaatsen. Ja. En vlees was er op een gegeven moment natuurlijk helemaal niet meer. Nee. En... Ja, toen begon het echt uh, te knijpen voor de dieren... maar natuurlijk ook de Amsterdammers leden... ook verschrikkelijke honger en gebrek. En er zijn dan ook met name van de kinderboerderij... zijn, uh, zijn tientallen uh, kippen, ganzen, eenden, duiven, zwanen... Zijn, uh, zijn verdwenen in de magen van hongerige Amsterdammers. En yes. eenmaal is zelfs s'nachts een van de beide varkens... ontvreemd van de kinderboerderij. Juist, maar de tijgers en anderen zijn gewoon blijven zitten. Um, die, uh, die, die, die happen ook wat lastiger weg, denk ik. Lijkt me taai. U schrijft niet alleen over artsen, maar ook bijvoorbeeld over uh, de diergaarde Rotterdam. Uh, ja. Tijdens het bombardement. Uh, toen uh, was de hele uh, populatie van de dierentuin verder in de stad te vinden, begreep ik. Ja, voor een groot deel. Dat is de, de oude diergaarde lag achter het Centraal Station. Waar nu ongeveer het Groot Handelsgebouw ligt. En die is bijna helemaal plat gegaan. En, dat, uh, en ook de nieuwe diergaarde, die al voor een deel was ingericht en afgebouwd... heeft nog een paar afzwaaiers gekregen. Ja. In ieder geval galoppeerden de zebra's door de binnenstad. En in het Vroeze Park bij de Van Ayrselaan, daar, um, daar graasden een kudde bizon's ja. En tientallen tropische vogels vlogen ontredderd door de stad. Zeeleeuwen zwommen in de restanten van de grachten. Nee, er is veel gesneuveld, ook in die tijd. Goed, allemaal neergeschreven in het boek Overleven in de Dierentuin. U was zelf directeur van Artis ver na de oorlog. Uh, en u hebt het allemaal neergeschreven in dat boek. De oorlogsjaren van Artis en andere parken. Het verschijnt vanmiddag bij uh, 2010-uitgevers, begrijp ik dat 2010-uitgevers, ja. En dan is het te krijgen. Ik dank u zeer voor uw uh, toelichting en voor uw komst naar uh, de studio in Amsterdam. Niets, dank. Tot ziens. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf... en dus is het de hoogste tijd voor Naida in de bus in Meersen... waarvan alles, zoals u weet, aan de hand is. Goedemorgen. Dat klopt, Sven. Goedemorgen. Ja, nou, je zei het al, in Meersen is er van alles aan de hand. Gisteren volop in het nieuws wegens de bestuurlijke chaos... hier in deze kleine gemeente, als gevolg van de zelfmoord van... Wethouder Jodion, ja, lokale partijen, zijn die een zegen of een vloek voor ons? Dat hoort u straks in lijn 1. Eerst nu het NOS-Journaal hier is Donald Meegens. Dit is Radio 1. D66-leider Pechtold vindt dat rond de bezuinigingen sprake is van gejojo. Bij het Kamerdebat over het sociaal akkoord wees hij erop dat verschillende betrokkenen de afspraken over de bezuinigingen verschillend uitleggen. Pechtold noemde het goed dat er een akkoord is en hij steunt ook een aantal maatregelen erin. Maar hij benadrukte ook dat verschillende eerder aangekondigde plannen worden uitgesteld. D66 vindt het te vroeg om echt een oordeel te geven over het hele akkoord. In Groningen is een onafhankelijke ombudsman aangesteld voor de gaswinning. Het is voormalig burgemeester Leendert-Klaassen. Mensen die klachten hebben over schade na gasboringen... kunnen zich melden bij een digitaal loket. In Londen wordt vandaag oud-premier Margaret Thatcher gecremeerd. De rouwstoet met de kist vertrekt om 11 uur van het paleis van Westminster... voor een rit door de binnenstad. En daarna begint de uitvaartdienst in St. Paul's Cathedral... En de Russische stad Sochi wil de bezoekers van de Olympische Winterspelen de aanblik van zwerfhonden en zwerfkatten besparen. Om de dieren van de straat te krijgen heeft het gemeentebestuur van Sochi een aanbesteding uitgeschreven. Wie de zwerfdieren voor ruim 40.000 euro kan vangen, selecteren en verwijderen krijgt de klus. Het is nog onduidelijk wat er met de dieren vervolgens gebeurt. Dierenrechtenorganisaties vrezen voor een slachting. De afgelopen tijd is er al gif gestrooid in de straten van Sochi, zeggen ze. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie om 1 minuut over half 11. John Bakker bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knoppen Terbrechtse Plein. 5 kilometer na een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. Ik neem afscheid. U gaat verder vanuit Meersen. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars, grote opschudding binnen het gemeentebestuur van Meersen. Na een opgestapte wethouder, raadsleden die hun functie neerleggen na doodsbedreigingen, is gisteravond tijdens een extra raadsvergadering het college van de gemeente Meersen gevallen. De onrust is gestart nadat de populaire wethouder Jo de Jong tijdens carnaval... een ambtenaar een tongzoen zou hebben gegeven. Wethouder de Jong stapte op en vervolgens sprak de gemeenteraad uit... nooit meer met de Jong te willen samenwerken. Vlak hierna pleegde hij zelfmoord. De fractie van de Jong was de grootste in de gemeenteraad. De overige zetels werden ook voornamelijk bezet door lokale partijen. De bewoners van Meersen die zijn in alle staten. In hun ogen heeft het college grote fouten gemaakt. Zij eisen nu deskundige bestuurders in plaats van lokale pipo's. Ja, luisteraars, de vraag aan u is... zijn lokale partijen een zegen of een vloek... Wat is uw ervaring? Zegt u het maar. Bel naar 0800-1121. Mailen kan naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Lijn en de tweets kunnen naar hashtag lijn1. En u kunt meekijken via de website van Radio 1 of de website van Lijn 1. Dit is Lijn 1. Goede tijden, dat is er nu even niet. Het zijn vooral slechte tijden in de gemeente Meersen. Straks ga ik naar mijn gasten in de bus, maar eerst naar iemand die niet aanwezig kon zijn in de bus. René van Drune, bewoner, oud raadslid, die een petitie indiende voor democratisch herstel Meersen. Goedemorgen, meneer van Drunen. Goedemorgen. Hoezo democratisch herstel? Wij nou, vinden dat er nogal wat mis is met de manier waarop de Meersen op dit moment maar eigenlijk al, uh, al jaren de democratie in de praktijk wordt gebracht. En vandaar die naam democratisch herstel. Laat daar maar weer even iedereen naar kijken... van wat we eigenlijk willen met die democratie... als het over een lokaal niveau gaat. Ja, want kun je zeggen op dit moment is er geen sprake... van een echte democratie in Meersen? Nee, die is er gewoon niet. De, de, de democratie in eerste bestaat uit uh, een enorme poehaar rondom uh, gemeenteraadsverkiezingen en daarna in uh, grote puinhoop uh, omdat men dan weer overgaat tot orde van de dag en de orde van de dag in Meersen is dus op dit moment veel meer op de man spelen. Uh, het gaat dus niet over inhoud, het gaat vooral ja. over wie, staat, wie zit waar, uh, wie mag de wethouders leveren en wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in Eersen. Het klinkt als vriendjespolitiek? Dat klinkt niet alleen als vriendjespolitiek, ik denk dat dat de essentie van het verhaal is. En, en ook de manier waarop men met elkaar omgaat, dat hoeven niet direct vrienden van elkaar te zijn. Het gebeurt wel zo dat men uh, een beetje een koehandel drijft. Als jij dit doet, dan krijg jij dat. Uh, ter, dat is dus niet, dat is dat is dus niet in de openbaarheid dat dit soort zaken gebeuren. Dat gebeurt niet in raadsvergaderingen, dat gebeurt op plek... Waar niemand kan kijken van wat er precies uh, in die koehandel uh, zich afspeelt. Ja. En dat is denk ik ook een essentie van democratie. Dat we in ieder geval met z'n allen kunnen zien uh, wat er met dat mandaat... dat wij één keer in de vier jaar als gewone burger van een gemeente uh, uit handen geven. Om even zo te formuleren wat daarmee gebeurt. Wie hoe daarmee omgegaan wordt. En wie precies wat doet. En dat was ook de essentie van de raadsvergadering gisteren Meneer... en dan op dat specifieke onderwerp. Meneer Van Drunen, u bent zelf bewoner van Meersen. En als u zegt, van nou ja het is hier uh, een, een koehandel. Wie krijgt wat? Elkaar... Uh baantjes toespelen. Uh, ho hoezo dan? Weten jullie in Meers gewoon niet hoe het dan wel netjes hoort? <laughs> ik, denk, ik denk dat we intussen zoveel jaren geconfronteerd zijn in Meersen, met de manier waarop er gewerkt wordt, dat er steeds meer mensen bereid zijn uh, om hun nek uit te steken en om uh, die dingen te doen die ze misschien vanuit een uh, wat naïeve en uh, op ideale gerichte uh, manier van werken zouden moeten of willen doen. Die komen gewoon niet aan de bak. Je steekt je nek uit en uh, je wordt uh, een kopje kleiner gemaakt uh, op het ja. moment dat je het over zaken gaat hebben die niet uh, op dat moment aan de orde zijn, volgens degene die het voor het zeggen hebben. Even voor de uh, even om, om, het, om het plaatje compleet te maken. Bent u nou een van de weinigen die dat vindt? Of vinden de meeste mensen in Meersen het tijd wordt tijd voor een echte democratie hier in Meersen? Ja, duidelijk. Uh, niet alleen vanwege die petitie die we dan uh, via internet en dergelijke verspreid hebben, maar gewoon als je rondloopt in, in de gemeente... dan hoor je niets anders dan dit. Het is eerder zo dat je een, een nog erger, een versterkt beeld krijgt... van wat ik net zei, dat mensen zich steeds meer afkeren van de politiek. En dat is eigenlijk niet wat ze moeten doen. Ja. We moeten dan net eigenlijk zorgen dat... Uh, hè, dat is ook een beetje de achterregeling van een democratisch herstel. Je moet dan net zorgen dat datgene waar we met z'n allen zo enorm... ontevreden over zijn, dat dat verandert in een, in een normaal functioneren... binnen Precies. Uh, welke grenzen dan ook. Ja. Meneer Van Drunen, tot slot. Meersen is de lokale pipo zat... Dat is de kernachtige uitdrukking van de dag, ja. Oké, okay, heel veel succes. Ik hoop dat het dat oplevert, uh, uw petitie. Dank u wel. Terug hier in de bus. In de bus zit naast mij professor Tak. U bent emer emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht. En ook een inwoner van Meersen. En nu heeft u drie dagen voor de zelfmoord van de jong... heeft u een open brief geschreven. De vraag is... Waarom heeft u die open brief geschreven en wat stond erin? Moet u wel even uw microfoon pakken? Ja, daar heb ik die brief geschreven. Goedemorgen, omdat ik me grote zorgen maakte over de gevolgen van wat er gaande was in Meersen op dat ogenblik. En ik was niet de enige, want het is ook door andere collega's gedaan, zoals door uh, dokter Baakman van de universiteit. Uh, onafhankelijk van elkaar zagen wij uh, kennelijk iets aankomen wat verkeerd ging. En ik heb dus uh, met uh, de kop volksgericht in Meersen heb ik een open waarschuwing gestuurd naar alle regionale en lokale media. En die hebben allemaal nagelaten of zelfs geweigerd om dit te plaatsen. En wat zag u dan aankomen? Wel, misschien wat er gebeurd is. Ja, maar toch concreter. Hoe, hoe zag u dat dan? U heeft geen glazen bol, neem ik aan. Nee, en dat had Baakman ook niet. En die kwam kennelijk tot dezelfde inzichten. Daar had je dus geen glazen bol voor nodig. Dat bleek Zo helder door, was het. Dat was glashelder. Dat bleek uit de media die bezig waren zonder meer met een rechtstreekse hetsen. Tegen wie? Tegen de heer De Jong. Dus de media is verantwoordelijk voor dezelfde. Ja, voor mij is de hoofdverantwoordelijk in deze hele geschiedenis de media. Met name de Limburg. Hoe moest hij dat even uitleggen? Nou, De Limburger heeft er een continuing story van gemaakt... om vrijwel iedere dag te komen met een artikel... wat de zaak weer eens een keer extra oppoetste, extra aanscherpte. En daar eh, kregen zij dus reacties op. Ja, Baakman is een man die echt een naam heeft op dat gebied. Dus een eh, politicoloog van, van, van grote namen Faam en ook anderen. Uh, en men ging door. En de toon werd stel, telkens scherper, werd uh, meer op de man gericht. En uh, ja, het feit dat men ook een open brief als de mijne niet heeft opgenomen En daarna gewoon door is gegaan met die verhalen. Ja, dat is alles wat dus een volksrecht uh, uh, kenmerkt. Ja, en het college dan? Die hebben geen fouten gemaakt? Jazeker, de fouten zijn gemaakt uh, uh, op het punt van democratie en op het punt van recht. En daarbij heeft dus de burgemeester het voortouw genomen, gevolgd door met name de raad. Je kunt niet zozeer zijn het college, daar heb ik weinig uh, symbolen van, uh, weinig indicatie van. Maar uh, de burgemeester en de raad zijn heel duidelijk in strijd gekomen met uh, essentiële regels. En, en, en, hoe, en hoe dan? Kosten. Welke regels hebben zij niet Nou ja, de burgemeester in deze plaats die dus, uh, mededeling deed van uh, de, de poging tot tongzoen aan justitie, waar uh, het slachtoffer zelf besloten had... om dat niet te doen. Ja, Dat past niet in een uh, positie die de burgemeester inneemt... als voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Uh, hij heeft ook wat dat betreft later wel toegegeven... dat hij op zijn minst uh, wat over is bezig geweest. Enfin, uh, uh, het is te veel om, om, om, om hier kort samen te vatten. Dat moet een goede onderzoekscommissie maar eens een keer doen. En ik denk dat hij vooral ook de rol van de media niet moet vergeten. Ja, even terug naar die burgemeester die dan uh, is, is dat, is dat, bedoel, is dit uh, gebeurt Dit nou nu één keer in meersel, of is dit iets wat vaker gebeurt in kleine gemeenten met veel lokale? Politieke partijen. Nou, met enige verbazing. Ik luister ook naar de uiteenzetting van de heer Van Drunen. Die deed alsof er ik weet niet wat aan de hand is. Ik ben helemaal niet verbaasd. Wat ik hier in Meersen zie, dat zie ik overal. En dat zie ik zelfs eh, vooral in Den Haag. En het lijkt wel of men zich gewoon ook in Meersen spiegelt aan Den Haag. Zowel wat ik heb eh, het woord carnaval. Ja, daar is het geheel mee begonnen. Heb ik vlak daarvoor nog gebruikt in een open brief... die ik samen met collega-hoogleraar... Hij is nog steeds een actieve dienst, Teunissen van de Open Universiteit. Heb geplaatst in de NRC, toch ook niet eerst het eerste beste blaadje. En daar hebben wij ook het beeldgebruik van carnaval. En wij hebben gezegd, ze maken een carnavalmakers bedoemelijk van recht en democratie. In Den Haag? Nu, in Den Haag was dat, ja. Dus het is niet zoveel nieuws onder de zon. En het, het beeld dat het dus uh, uh, iets speciaals zou zijn voor de lokale politiek, dat uh, zie ik dus niet zo. Okay. Tegenover mij zit ook meneer Lillo. u bent fractievoorzitter van de PJD. PJD, de partij van de Jong is dat dus. Herkent u wat professor Tak uh, beschrijft? Zag u het aankomen dat het iets goed mis zou kunnen gaan? Um, het, de uiteindelijke gebeurtenis natuurlijk niet. Uh, de zelfmoord. <coughs> maar ik zag wel dat, dat de jong er ontzettend uh, gebukt onder ging... onder datgene wat op 4 maart uh, hier in de gemeenteraad gebeurd is. Ja. Dat heb ik, uh, heb ik duidelijk gezien. Ja. En uh, was het een hetze van de media? Het was... Of weten hier de gemeenteraadsleden en de wethouders gewoon niet wat goede manieren zijn? Nee, deels, uh, zeker in het hersen van de media, ben ik met meneer Tak eens. Uh, deels ook het feit dat de raad meende... Uh, de jong absoluut geen plaats meer te geven in het politieke leven in En dat was absoluut niet nodig geweest. De ja, jong want... had al afstand genomen van zijn functie. Mm Hij -hmm. was al uit de politiek gestapt. En om dan nog uh, een trap na te geven, dat, is absoluut, dat ging absoluut te ver. En wat was dan precies die trap na? De trap na was dat de raad besloot in zijn wijsheid om uh, te beslissen... dat er geen enkele vorm van samenwerking meer mogelijk was met de jong. Nu niet en ook in de toekomst niet. Dat betekent ja. dus dat hij eigenlijk uh, de facto zijn kiesrecht ontnomen werd. Ja, mag dit professor Tak, staatsrechtelijk gezien? Nou, staatsrechtelijk gezien is het een grondrecht van iedere uh, inwoner van dit land om uh, verkiesbaar te zijn voor de openbare functies en met name ook in, in gemeenteraden. Uh, dat recht kan slechts op één manier dus ontnomen worden, en dat is bij rechtelijk, strafrechtelijk vonnis voor slechts enkele uiterst zware uh, ministeriële misdrijven. Ja, dus wat zegt dat dan? Dat dat hier in Meersen dus toch zegt dat men gezet. dus geen notie meer heeft van recht, dat men van, carnaval, uh, van, van recht een carnaval maakt. Men moet weten dat dat gewoon niet kan. Men heeft dus iemand politiek doodverklaard en in zijn kiesrecht, zijn fundamentele recht, heeft men geschonden. Ja. Meneer Lillou, wist u dat, dat dit eigenlijk helemaal niet kan staatsrechtelijk gezien? Um, ik heb later pas met uh, professor Tak gesproken en uh, die heeft me behoorlijk bijgelicht, moet ik zeggen. Dus ook u als gemeenteraadslid weet eigenlijk niet precies heel goed hoe dat nou zit met het recht? Ik was op dat moment ah, geen, geen gemeenteraadslid. Daar ben ik pas sinds gisteravond. Ah, ah, dat kun je dus zomaar even in een avondje worden. Nee. Want deze... Uh, ja. Eigenlijk dat, uh, dat het zo ja. vreemd is dat hij dat niet weet, dat weet men landelijk ook niet. Uh, okay. Landelijk is men al jaren bezig met een cordon sanitaire, men wil het woord niet horen, op te trekken rond een bepaalde partij. Dat is precies exact hetzelfde. Ja. En dat maar... is dus ook in strijd met de grondslagen van democratie en recht. Maar Welke partij kunt u voorbeeld geven? Welke partijen, land, grote landelijke partijen... De PVV die wordt al op voorhand uitgesloten van alle mogelijke combinaties, daar wil men niet mee samenwerken. Dit is de antidemocratie. Men okay. heeft geen notie van begrip Goed, democratie. Maar ik wil toch even terug naar hier. Ook hier, he, ja, in Den Haag, hebben er. ze daar misschien geen notie van. Maar behalve dat meneer Lilou net een dagje, dagje in die gemeenteraad zat... de andere gemeenteraadsleden hier, de, de, de medefractie mede van de heer De Jong... Die is dus ook niet in verweer gekomen. Die had dus ook blijkbaar niet door. Dit kan niet. Nee, natuurlijk niet. Men, men is het besef helemaal aan het kwijtraken... wat dus de grondregels zijn van recht en van democratie. Ja. Daar zit de hoofdoorzaak. Ja, de, en de meneer die, alles weet over die ook alles weet over die grondregels... is Von Zinken. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Plaatselijke Politieke Partijen. En samen met professor Tak reist u door het land... om plaatselijke politieke partijen een cursus te geven. Hebben de mensen in Maarsen een cursus gevolgd bij u... In Meersen. In Meersen. <coughs> nou, maar ze eh, ligt weer ergens anders. Nee, dat is, dat is uh, onze uh, ervaring dat het helaas zo is dat weinigen nog uh, beseffen dat ze een cursus moeten volgen. Want het is uh, absoluut uh, in deze tijd uh, noodzakelijk dat je een goede bestuurder bent. En dat betekent dat je ook kennis van zaken moet hebben. Uh, de. Wij, wij uh, hebben daar cursussen voor en wij gaan, trekken daarmee het land door. Uh, maar we beseffen dat de mensen ontzettend weinig tijd hebben. Het is nog van de zotte dat in deze tijd, waar we de, van technologie enzovoort, dat wij vrijwillige raadsleden hebben: vrijwillige uh, statenleden. die in een vrije tijd het werk moeten doen. terwijl de maatschappij zo ingewikkeld is geworden. Ja, meneer Lilou. Ik neem aan dat u niet de cursus heeft gevolgd, want u bent pas sinds uh, heel kort uh, gemeenteraadslid. Nee, ik heb de cursus niet gevolgd. Uh, maar meneer Zinke heeft gelijk, uh, als je ziet hoeveel werk en tijd een raadslid gemiddeld in zijn functie moet steken om het goed te doen, dan praat je toch al gauw over een, een uh, tien uur minimaal per week. Ja. En, uh, maar goed, daar kies je voor, toch? Daar dat kies je ja. voor. Daar kies je voor. Maar er komt zoveel op je uit. Want wat doet u normaal uh, in het gewone leven? Pardon? Wat doet u in het gewone leven? Ik ben uh, intramanager en uh, bedrijfsadviseur. Oké. Okay. Vindt u dat u toegerust genoeg bent om gemeenteraadslid te kunnen zijn? Ik ben, denk ik, toegerust genoeg. Uh, waren het niet dat ik uh, ook geconstateerd heb dat, uh, dat er ook lang kunnen zijn in mijn kennis. Ja. En uh, daarom ben ik aan met meneer uh, Tak gaan spreken. En vervolgens heb ik ook een gesprek gehad met meneer Zinken. Toen ik dit zou gaan komen. Ja. Uh, en ik ben me dus aan het voorbereiden verder. En u gaat de cursus volgen? Absoluut. Ja dit is, dit is ja, dit is ontzettend belangrijk. De tijdsbestek, kijk, de raad is het hoogste orgaan, niet een college. De raad, net zoals in de Tweede Kamer, de Tweede Kamer is het hoogste orgaan. Alleen, ze hebben de tijd niet om hun werk te doen. Want ze, moeten, ze zijn zeg maar de intermediair tussen het volk en de uitvoerende macht. Dat is het college met de hele ambtelijke ja. organisatie. Ja. En, en daar moeten ze, hebben ze kennis van nodig. Ja. ja, en even om het, om het plaatje toch nog helder te krijgen. Kijk, Als je lid bent van een grote partij, stel de Partij van de Arbeid, de VVD, noem ze maar op. Dan, zit je, dan kom je, weet je misschien niet zo heel veel nog van de politiek. Maar je komt bij een grote partij, je wordt klaargestand. Vaak krijg je nog een coach, je krijgt een mentor. Je zit in het Traditie. Hier, iedere eerste rante biel kan een eigen partij oprichten en helemaal van niets weten. Ja, maar eh, zouden ze niet uh, gewoon gedwongen moeten nemen. Even. Even. Ik denk dat dit niet klopt uh, wat u hier zegt. Nee? De mensen die hier ook van, namens de grote partijen in de gemeenteraad zitten, hebben blijkbaar net zo weinig uh, verstand van, uh, van het recht als iedere boer die hier in de Tweede Kamer zit. En daarbij... Niet, is dat zo, niet, professor Tak? Het zit hem ook niet in hoeveelheid kennis, ja. het zit hem gewoon in het zicht op het fundament. Men moet weten wat democratie is. Wie, ook landelijk, weet eigenlijk nog dat democratie hoofdzakelijk verplichtingen is. En dat het niet een kwestie is van macht en van, van, van rechten omdat men gekozen is. Men loopt eruit. Men, men, men laat zijn partij in de steek. Men gaat zichzelf al sterker dan de partij verklaren. Men verklaart anderen buiten de... Men heeft geen enkel besef dat men ook, jegens de kiezer, ja, mm -hmm. zeer zware plichten heeft na te komen. En heeft te zorgen dat die zaak ook kan functioneren. Want die kiezer heeft daarop gestemd. Die heeft daar ja. een stuk vertrouwen in willen geven. En die kiezer, als je in een kleine plek zit als hier in Meersen, dan zijn die kiezers... Waar ook nog, of vrienden, familie... je hebt bij elkaar op de scouting gezeten... Nou bij elkaar die, in de kerk. Dat he, en ja, heb je in een grote stad ook. Nee, maar dat is bij toch de, wel de landelijke partijen zijn ze, is dat helemaal in. Want daardoor krijgen we zoveel corruptie... en belangenverstrengeling. Dat is in de landelijke partijen veel erger... dan in, als je lokaal bent. Ik wil even wijzen op een onderzoek... dat op last van Binnenlandse Zaken is gedaan... in 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen. En daar heeft professor Bogers uit Tilburg... Heeft daar onderzoek naar gedaan. En er is uit voortgekomen dat met name de kiezer nauwelijks nog weet wat lokale democratie is. Mm -hmm. Hij heeft ook de aanbeveling gedaan om de landelijke politieke partijen te verbieden... om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen om de lokale democratie te verbeteren. En daar ligt de kern van de zaak. De lokale democratie die moet niet verweven worden met landelijke politieke partijen. Als dat eens ingevoerd kan worden... Het fraaie is, het rapport ligt er bij minister Donner... en minister Donner zegt het gaat in de onderste lade, want hij wil het nog niet in discussie brengen. En de media hebben daar absoluut helemaal geen aandacht aan geschonken. Dit is De, de, het, het, de essentie van de lokale democratie is dat je een onafhankelijke structuur gaat realiseren. Dus meer lokale partijen? Al, alleen, maar, alleen maar. Alleen maar. lokale politici. En dan heb ik het nog niet in zoveel partijen. Het mogen rustig figuren zijn. Die, en wat levert dat ons op? Alleen maar lokale partijen? Dat, dat je namelijk veel onafhankelijker bent. En dat je een structuur kunt bedenken. Hè, waardoor je niet meer die verwevenheid hebt met die landelijke partijen. Waardoor ja. er mensen komen die alleen maar denken aan hun toekomst. Om binnen zo'n landelijke partij eigenlijk ja. een paardje maar te krijgen. Maar nu, zit, nu zitten we wel even in een stad. Meersen, en we hebben even gekeken naar de cijfers. De meerderheid van de mensen die hier in de gemeenteraad zitten. Komen vanuit die lokale partijen. Echt lekker nee, nee, gaat het niet. Nee hoor, dat is niet waar. Oorspronkelijk uh, hadden we een VVD met, uh, met drie uh, zetels. Ja. We hadden een CDA uh, met twee. We hadden een... Uh, Kijk, he, bestaat uit uh, PvdA, GroenLinks, geloof ik... en, en uh, D66. zijn er ook twee. D66 had er vroeger... Of uh, CDA had er vroeger uh, zeven. Dus oorspronkelijk komen die mensen allemaal uit de grote ja, band. Vroeger, partij. maar nu, nu. Want de Partij van de jongen had er zeven. Ja, maar blijk, en, en blijkbaar... de, de PvdA, de, wat noemden nu nog meer, D66... Die, die, die drie die hebben, zich... hebben samen. partijen hebben samen Samen, ja. oké, okay, maar dat is dan weer een nieuwe ja. partij geworden? Nou, nee, Oortom... dus het zijn toch ja. de landelijke partijen. Uh, oh, oké, okay, ja? ook al gaan ze met z'n drieën samen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Uh, maar toch nog een okay. En u moet ook niet vergeten: al die, uh, die lokale partijen zijn ontstaan uit onvrede met die zogenaamde landelijke partijen. Ja. Dus dat gebeurt niet voor niks dat de mensen eruit stappen. En, toch en dus een lokale partij uh, beginnen. Toch gaat het niet goed. Ik bedoel, wij zitten hier niet met de bus omdat het hier nou zo geweldig gaat. Om maar even wat dingen te noemen. We hebben gesproken met mensen die hier rondlopen. Mensen die zeggen, het wordt tijd dat we weten hoe het echt zit. Hoe zit het echt met die zelfmoord van de jongen? Mensen die zeggen, ik durf niks te zeggen. Want voordat je het weet worden je ramen ingegooid. Ze zijn over, allemaal oververhit. En hier zit ook nog Louis Roumans. En u zegt gewoon, de burgemeester heeft de jongen vermoord. Dat vind ik niet niks. Mag even de microfoon? Ik heb niet letterlijk gezegd, de burgemeester heeft de jong vermoord. Dat zijn woorden van u. Ik heb alleen gezegd, de politiek heeft de situatie zo ver laten komen... dat de jong geen uitweg meer zag en daardoor zichzelf het leven heeft benomen. Ik vind het schandalig. En ik heb ook gezegd, deze burgemeester hier heeft geen uitweg. Plank voor de kop, maar een balk voor de kop. Hij kan niks meer bijdragen in deze gemeenschap... en zou wat mij betreft moeten opstappen. Ja. En... Ik verzet me toch ten zeerste tegen het beeld... wat nu gecreëerd wordt, alsof het dus... Uh, uh, iets is wat in Meersen speelt. En of het dus... Uh, uh, heel apart zou zijn wat hier aan de hand is. Dat is het niet. Exact dezelfde dingen die ik hier hoor... die, die spelen ook landelijk. Ook landelijk komen we een hele hoop dingen niet te weten. Mm -hmm. En zijn de belangrijkste dingen vaak verborgen. Ook landelijk verdwijnen een filmpje... waar hier dus een, een, een uitzending van, van, van, van de Raad... Aan, uh, uh. Het zijn alleen maar parallellen... die ik constateer. En die zijn allemaal herleiden en moet men toch teruggaan naar de kernbegrippen. Wat is, wat ja. is recht? Wat is die constitutie? Wat is democratie? De, de definitie van democratie, zoals die door de filosofen gegeven wordt... is verantwoordelijkheid. Men slaat achterover als men het hoort in de politiek. Meneer Tak, de democratie wordt niet gediend met uh, besloten vergaderingen. Nee, zeker niet. En dat is wat hier gebeurde, besloten en, vergaderingen, en dat gebeurt meneer Allmans. Ja, ja. wij, wij hebben helemaal ja. nog geen democratie in het land... Nee. Om even te wijzen, uh, uh, toen hij vroeg, uh, wat is het verschil als er alleen nog maar lokale partijen zijn. Op dit moment doen de landelijke partijen mee in de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben 16 miljoen subsidie jaarlijks te verdelen. Daar kunnen ze campagne mee voeren, daar kunnen ze leden mee werven, enzovoort. De lokale partijen krijgen niks. Dat is een strijd met artikel 4 van de grondwet. Het, het functioneert allemaal in, in strijd met ja. onze grondwet. Terug naar Meersen, uh, professor Tak. Nu zit, hebben we alleen... Heeft Meersen alleen nog maar een burgemeester? Ja. ja. Alle wethouders, het college is opgestapt. opgestapt wat moet er ja. nu gebeuren om het maar te hebben over verantwoordelijkheid nemen? Nou, ja, ook daarin is uh, de, de wet en uh, de uh. constitutie duidelijk. Wij hebben wat dat betreft van onze voorouders echt wel goede fundamenten meegekregen. De situatie is nu dat een maand lang, ja, maximaal, de wethouders dienen aan te blijven om te zorgen ja, dat er dus een behoorlijke voorziening kan worden getroffen. Dat is één. ja. Twee is dat de burgemeester is, uh, uh, verder uh, het college is, want als het aantal uh, zittende uh, wethouders daalt beneden de helft, ja, dan is de burgemeester automatisch krachtens de wet, de, de, de, degene die dus alle taken van het college uitvoert. Dat is ook een situatie die niet al te lang moet duren. Ik heb gehoord dat men al bezig is ook met gedachten om dus een, een uh, interimcollege uh, te formeren. Dat lijkt me heel wijs. Ik heb ook gehoord dat men met gedachten speelt om daarvoor enkele uh, professionals aan te trekken van buiten. Dat lijkt me ook heel wijs. Uiteindelijk is dat vakwethouders? Ook bedoeling... Ja, nou, vakwethouders. Eigenlijk moet iedere wethouder een vakwethouder zijn. Want de bedoeling van de wet dualisering, die dus nog niet zo lang in werking is, is nu juist dat er dus ook professionals... Uh, alom uit de landen verkiesbaar zijn, overal in de landen. Mm -hmm. En uh, het lijkt me bij uitstek dus een gelegenheid... om daar nu gebruik van te maken, nu de zaak zo persoonlijk geladen is in Meersen. Ja, ik ga heel even nog naar wat tweets. Hoi Hans, die uh, twittert. Meersen is helemaal klaar voor een experiment. Een bestuurloze gemeente, geen raad, geen wethouders... alleen een burgemeester, zelfredzaam. Draakmug twittert waarom mensen stemmen mensen op plaatselijke politici. Ze menen die kandidaat persoonlijk te kennen. Opvattingen doen er vaak niet toe. En nog heel snel nog eentje. Uh, lokale partijen zijn de ultieme vorm van democratie. Wie tegen lokale partijen is dient zich ernstig af te vragen... of hij niet op weg is om de dictatuur te omarmen, zegt Frank. Uh, tot slot. Meneer Lillo, wat gaat er nu gebeuren? Wat moet er gebeuren, volgens u? Ja goed, de burgemeester zal een, zal een formateur benoemen um, en die zal, zal moeten kijken hoe we met elkaar verder opgaan. Ik denk dat het een goede zaak is als er wethouders van buiten komen op dit moment. De verhoudingen zijn dusdanig uh, dat het niet goed zou zijn als er wethouders uit plaatselijke partijen of die niet landelijke aard zijn. Of, uh... Blijft u nog in de politiek? In ieder geval tot 2014, dat mandaat en die verantwoordelijkheid neem ik. Succes en fijn dat u in ieder geval op cursus gaat bij de twee heren. Dank u wel, luisteraars. Morgen zijn we weer met een nieuwe lijn 1. Het interview met Willem-Alexander en Maxima. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen, omdat ze daarmee